Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het besluit om de proflicentie van FC Twente in te trekken... en een nieuwe te verlenen voor de Jupiler League. De Voetbalbond legt het advies van de Centrale Spelersraad naast zich neer. De raad adviseerde vandaag negatief over het voornemen... omdat daardoor veel werkgelegenheid verloren zou gaan. Maar volgens de licentiecommissie van de KNVB zijn er in het advies van de Spelersraad geen nieuwe feiten en omstandigheden aan de orde gekomen die een aanpassing van het oordeel rechtvaardigen. Morgenochtend dient het kort geding van Twente tegen de KNVB. Er rijden veel meer terreinen met gevaarlijke stoffen door bewoonde gebieden dan is afgesproken. Blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voor elk traject is afgesproken hoeveel er mag worden vervoerd. Met name in Noord-Brabant en bij Amersfoort... rijden veel meer wagons met brandbaar gas dan is toegestaan. Zo mogen op het traject Amersfoort-Apeldoorn... jaarlijks tien wagons met brandbaar gas rijden. Dat waren er in negen maanden tijd, 1900. Dat de normen worden overschreden... komt doordat er wordt gewerkt aan de Betuwe-route. Daardoor worden treinen omgeleid. Volgens staatssecretaris Dijksma... zijn er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Het kabinet gaat met bonden en werkgevers praten... over loonsverhogingen in het bedrijfsleven. Minister Dijsselbloem zei dat in de Tweede Kamer... naar aanleiding van een pleidooi van PvdA-kamerlid Nijboer. Die vindt dat ook werknemers in de marktsector ervan moeten profiteren... dat het beter gaat met de economie. Dijsselbloem zei in de Kamer dat het zeker bij grote bedrijven voor de hand ligt... dat er meer wordt geïnvesteerd of dat de lonen omhoog gaan. Maar hij benadrukte dat Den Haag niet over de salarissen in de markt gaat en dat het kabinet niets gaat opleggen. Het weer hier en daar wolkenvelden in het zuiden en zuidoosten... later vanavond en vannacht kans op een bui. Morgen af en toe zon, ook enkele buien, mogelijk met onweer. En het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Jongens komen uit Brabant. En ze noemen zich Box Roeba. Daar komen ze vandaan. En ook zij wisten de weg naar onze mailbox te vinden. Met een paar linkjes van luister eens naar ons. En zo steken steeds meer bands en muzikanten hun vingers op. Van ja, wij hebben ook nog wat te vertellen. Dus nou ja, en als het gewoon lekker en vet klinkt. En ook nog leuk ja, als je ook nog wat fijne songs hebt waar we met, uh, met zeer gespitste oren naar luisteren. Nou, dan heb je ons uh, snel al eigenlijk. En dat is denk ik ook waar we voor we zijn. Dus uh, of het nou uh, voor Haarlem en omgeving uh, geldt... geldt net zo goed voor de rest uh, van uh, Nederland. Uh, we draaien eigenlijk alles als het maar uh, gewoon uh, uit Nederland komt... en je zin hebt om muziek uh, te maken. En dat uh, was bij uh, dit uh, zeker het geval. Welkom in het uh, tweede door. Uh, het nummer dat heet overigens Backdoor Man. Dat zal ik er dan maar even gauw bij uh, zeggen. Um, vorige week uh, donderdag uh, presenteerde zij uh, zich uh, in, uh, in, ook in Utrecht. Uh, dat gebeurde op een hele andere plaats. Uh, Elena May, haar uh, tweede EP heeft ze uitgebracht. Stairs Raise Children. En Het eerste EP, dat was, het, het vormt dus een drieluik. Want ik uh, deed het een beetje rommelig in het eerste. Maar het, uh, het, het vormt een drieluik. In november van het afgelopen jaar had ze Sheep for Fiber uitgebracht. En nu is dat dus Stairs Race Children. Nou, daar zit denk ik zo'n maand of zes, zeven tussen. Dus we verwachten eigenlijk die derde dan, denk ik, aan het eind van dit jaar nog. Dat ze dan uh, de, de drie luiken compleet heeft. En in het uh, eerste uur hebben we Apron's and Barb Wire gedraaid. Dat is uh, zeg maar de, de, de single. En eigenlijk ook de clip die je kunt vinden op YouTube. Maar dit is het titelnummer en dat heet Stairs Race Children. Ik kreeg ineens een uh, melding van, uh, van dit, uh, van dit uh, verhaal. En het uh, was zoiets van... Uh, nou, die moest ik ook maar eens uh, toevoegen... aan het uh, rijtje van, uh, van nummers uh, die we toch al uh, spelen. En het is ook geen onbekende voor ons... want we hebben al eerder werken van hem gespeeld. Want achter Stage Republic schuilt Corjan de daar uh, Daar hebben we het over. En dit uh, is het nieuwste werkje van hem. Big Blue River. Uh, die uh, afgelopen week het levenslicht zag. Kortom, er zitten toch wel... een aantal nieuwe dingetjes vandaag... in Alternative VM. Dus wat dat er gaat... helemaal goed. Um, ik kijk Anne weer eens eventjes... aardig aan om... plaats te nemen achter... du piano, want we gaan... weer een set... het laatste setje van twee gaan we spelen. Um, ik ga even vragen. Wat, wat ga je spelen? Ik begin met een nummer van Amy Winehouse... Oh. Yeah. Stronger Than Me, dat is een van mijn grote inspiratiebronnen. Yeah. En daarna speel ik nog een eigen nummer en dat heet Holly. Oh, oké. Okay. Oké. Okay. You should be stronger than me. Cause you've been here seven years longer than me Don't you know you're supposed to be the man Now pain into comparison to who you think I am You always want to talk it through I don't care I always have to comfort you when I'm there But that's what I need you to do I love your love's joy Feel like a lady ladybug You're my lady boy. You should be stronger than me But instead you're not colder than a frozen turkey Why'd you always put me in control? All I need is for my man to live up to his role I always wanna talk it through Every time I just wanna Pull your body over mine And would you Really say That's a crime Cause I've forgotten all of your You should be stronger than me. You should be stronger than me. Yes! En dat was een, uh, een uitvoering van jou, maar dan... eh. Uh, een origineel van Amy Winehouse. Yes. Je zei inspiratiebron. Wat, wat is er. Wat, wat, wat, wat trekt jou aan in Amy Winehouse? Nou, ik, ik ontdekte Amy Winehouse echt als een klein meisje. Uh -huh. uh, want toen ik veel jonger was, was zij natuurlijk helemaal in. Want toen kwam Valerie uit. En de uh, Album Frank was uitgekomen. En ik ging naar haar luisteren en ik was zo geïnspireerd. Uh, hoe zij zeg maar jazz eigenlijk in een nieuw jasje stak. Mm -hmm. En gewoon... Uh, daarmee echt de blits maakte eigenlijk. Want mensen denken snel... vooral jonge mensen denken snel... ah, oh, jazz, suf. En zij maakte dat zo populair in één keer. En dat vond ik zo inspirerend. Dat ik dacht, ja... Gaf zij eigenlijk een soort... Uh, uh, een nieuwe dimensie aan het begrip jazz? Nou ja, ik denk... ik denk dat ze het wel een beetje nieuw leven heeft ingeblazen. Want na Amy Winehouse... en ik vind het ontzettend jammer dat zij er niet meer is. Mm -hmm. Zijn zoveel meer jonge mensen... eigenlijk weer jazz gaan zingen. En ook jazz gaan combineren met pop. Ja. En ik vind dat hartstikke mooi. En ik gebruik dat zelf ook als ik liedjes schrijf. Uh, gebruik ik ook die jazz-invloeden van haar. En dat... Ja. ja, ik vind het gewoon te gek. Uh, stel, hè, want je begeleidt je nu... jezelf op uh, piano, maar ja. stel dat je... in een band zitting, zou je dan meer... die kant ook op uh, willen gaan dan, of niet? Nou, ik wil, ik wil sowieso pop blijven spelen. Mm -hmm. Maar ik vind het heel erg leuk... om, te om het, zeg maar... Het begrip pop. Omdat het een heel geruim begrip is natuurlijk. Mm. Omdat ze combineren met verschillende stijlen. En um, zoals wat ik speelde van de 1975. Normaal mm. zijn ze mm. vrij elektronisch. Dat lijkt me leuk om daarmee te experimenteren. Maar omdat ik jazz ook heel erg gaaf vind en heel erg mooi vind. Zou ik misschien het misschien ook wel heel erg leuk vinden om dat dan uh, in mijn muziek te verwerken. En ook met, in een bandsetting lijkt me dat vooral heel erg gaaf. Ja. Helemaal goed. Uh, dan uh, het laatste nummer van vanavond. Ja. Dat is weer een eigen nummer van jou. Ja, klopt. Ja, welke is dat? Het heet Holly. Holly. Uh, en uh, Holly is eigenlijk een fictief persoon die ik bedacht heb. Uh, mm -hmm. Ik voelde me als Holly op dat moment. En jullie zullen wel horen dat Holly niet heel erg vrolijk is. Holly is namelijk uh, een pop. Oh. Uh, en ik, uh, toen ik het nummer schreef, toen had ik een filmpje gezien over uh, poppen. Heel raar. En toen dacht ik opeens, oh ja, eigenlijk is het zo triest. Dat als je op een gegeven moment klaar bent met die pop, dat je hem in de kast zet en je kijkt er nooit meer naar om. Mm -hmm. En toen had ik dat eigenlijk als een soort van metafoor gebruikt voor dit nummer. En uh, ja, het is een beetje vaag, maar het wel, als je het hoort, dan wordt het misschien wel duidelijk. Laat maar roeren. Just an empty person In a box No lies, no cries No heart, no feelings They locked it up Inside a box With one big window From where I could watch the world Its stupid tales And all its people And I want to Join the fun The fun. My name is Holly. I'm a stunner. Haven't you seen my dress? My hair is blonde, just like the others. My dress is made of thread. I am not strong. I need somebody. To keep me safe and free In our big pink happy castle But that's not meant for me But that's not meant for me But I've been a very bad doll Has been so dull But if your hands are made of plastic And your heart is made of thread How to know what's good And how to know what's bad And how to know what's bad Holly, don't you miss me? You used to be my friend Now you're gone and you won't kiss me You put me on a shelf But I'm not strong, I still need somebody To keep me safe and free In a big, pink, happy castle But that's not meant for me for me But I've been a very bad dog. My life has been so dull But if your heart is made of plastic And your skin is made of thread How to know what's good And how to know what's bad Ja, eh, <coughs> ik zit toch wel een klein met, een beetje met een brokje in mijn keel, eerlijk gezegd. Aww. ja, ja, ja, ja. ja, ja. Ik heb een beetje heel goed naar de tekst zitten luisteren. En ook hier krijg ik weer het beeld van een pop. Ach God. en een pop. Uh, daar speelt dan een kind mee. En op een gegeven moment is de pop afgedankt. En dan staat het popje ergens op een, uh, op een plank. Ja. En die kijkt naar de wereld. En ja, ik word er een beetje... <laughs> Trieste liedjes kunnen ook verschrikkelijk mooi zijn. En dit ja. was er zo eentje. Dus, dus, het uh, oh, is ja, ik, ik, deze die is echt uh, letterlijk uh, gewoon uh, doorgekomen. Dus uh, ik, ik heb maar één uh, wens. Zet hem uh, ergens, uh, ergens op, op weet ik wel wat. En ga daarmee uh, aan de gang. Want <coughs> dit is naar mijn idee een heel mooi liedje. Bedankt. Ja. Wow, thanks. Ja, Dat ja. vind ik echt heel, heel ja. fijn om te horen. Dat is, dat, ik denk ook dat, dat je, als je... Je hebt een heel goed inlevingsvermogen in dit, uh, in dit nummer gelegd. Dat, uh, en je hebt het ook overweten te brengen. Want ja, dat, is, dat laatste is heel belangrijk. En uh, ik ging er helemaal niet mee. Dus, uh, dus ja, ik zat er ook echt naar te luisteren van... Oh god, dit, dit gaat nooit goed aflopen. Nee. Dat, nee. nee het is echt Hoe kom je op het idee om dan zo'n liedje te schrijven over, over een pop... Uh, kijk je de, heb je naar een pop zitten kijken? Of heb je terug, ben je teruggegaan naar je eigen situatie toen je klein was? En op een gegeven moment ook met, misschien met een pop hebt lopen spelen. En dat je denkt, nou het is mooi geweest, uh, dag pop, uh, tot kijk. Nou, um, ik heb het geschreven op het moment dat ik zelf gewoon even me rot voelde. Ja. Wat, wat, dat vind ik ook best wel dat je dat hoort in dit nummer. Dus ja, hoor je heel duidelijk. <laughs> ik was niet, uh, nee. ik was niet uh, Holly Lily. Nee. <laughs> uh, ik, uh, ik schreef dit nummer mm -hmm. en ik zat heel erg te denken van... Je, je zit heel vaak in een situatie... Mm -hmm. waarin je denkt van... ik was eerst zo blij. Mm -hmm. Wat de hel is er gebeurd... dat ik me nu zo voel? Ja. Hoe kan dit? Ja. En dat heb je ook, weet je wel, als je iets krijgt, bijvoorbeeld zeg maar wat... in dit geval, je krijgt een iPhone. Ja. Dat is aan het begin helemaal te gek... en op een gegeven moment ja. boeit het je niet meer. En dat is eigenlijk met heel veel dingen in het leven zo. Met mensen, met vriendschappen... met jezelf, hoe je jezelf bekijkt. En Toen dacht ik, wat is nou... wat is nou heel erg... Ja, wat beschrijft het het beste? En toen dacht ik een pop. En ik had een Barbie vroeger die Holly heette. Ja. Nou, dan speel ik niet meer mee, gelukkig. <laughs> en uh, ik dacht, ja, weet je... Dat is uh, misschien wel een... Uh, het goede... meest treffende. Het is zoiets, inderdaad... Uh, op een gegeven moment ben je achter de iPhone... En achter de, de in, in, in, in, in, met die mobieltjes ben je op een gegeven moment uh, wel wegwijs. Uh, ja, leuk, fijn, weet yeah. je. Uh, en dan uh, staat er op de advertentie, zoals nu... Uh, voor 50% korting kun je nog even een mooie camera op je smartphone uh, krijgen. Ja. Dat heb ik vandaag ook weer gezien. En dan denk ik, ja, uh, leuk. Ja. Maar uh, uh, notingo, dinero. Uh, waar moet ik het van betalen? Ja. Dus, uh, dus ja, ik had echt zoiets van uh, een grote dikke middelvinger naar die, uh, naar die advertentie. En ik denk, nou, het zal wel. Ja. Uh, geef mij maar een boek en ik ga lekker lezen. En uh, dan vind ik, het, uh, vind ik het wel heel erg spannend uh, voor de rest. Goed, uh, we gaan zo nog even verder met je praten. Leef. Maar dit was, uh, dit was heel erg uh, fijn om even te horen. Wie, wie, nou, ik vind het wel leuk, want uh, wat erop aansluit... is de jarige Job vandaag in uh, de geleden. Die is Janneke Teunissen en uh, ja, zij uh, heeft uh, een onder de naam Jane Who Songs for Robin geschreven. En uh, dit is 24...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 Turned 24, we went shopping downtown And inside the store, just looking around The salesman thought we were more than just friends And I was pretending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 proberen met mijn ogen naar te kijken, doordat het gein dat ik geloofde weer verschijnt. Laat mij schrijven en laat me drijven met dit domme man de schep en laat me zwijgen en laat mij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 Schrijven. en laat me drijven met het omme man de schip en laat me zwijgen laat mij kijken met een onbevangen ja. Uh, dit uh, is ook, uh, vind ik, uh, <laughs> iets wat, uh, wat, uh, wat ook uh, hm. tot de verbeelding spreekt. Roever Kijn, hij heeft uh, als correspondent bij de correspondent, uh, dat vind ik wel leuk, uh, bij uh, Rob Wijnberg en consorten, heeft hij uitgelegd uh, hoe dat met, uh, met streamdiensten werkt. Was een interessant stuk en toen ineens dacht ik: van, jij weet. Veel meer dan over die muziekwereld dan dat ik dat weet. En buiten dat is hij ook nog een begnadigde liedjeschrijver in de eigen taal. En dit is het nummer Bevangenis wat je hebt kunnen horen. En Jane hoe um, Jannaka Teunissen zit daarachter en zij is vandaag jarig... Dat was, uh, vorige week, was dat uh, Ruvayda die uh, de verjaardag uh, viert. Uh, maar nu is het uh, zij en ze heeft een EP gemaakt. Songs for Robin, 24, ook melodramatisch. Net zoals waar Annabee het uh, <laughs> heeft afgesloten. Uh, de wereld uh, bekeken door de ogen van een pop. Yes. En toen jij dat liedje zong, uh, ergens in, uh, bij een optreden toen begon iemand te huilen. Oh ja, dat vond ik, ja? dat vond ik toen echt verschrikkelijk. Dat vond ik ja? zo erg, ja. <laughs> Ja. Maar, maar dat is toch precies de bedoeling ook? Dat nou, je dus, uh... Ik wist denk ik toen nog niet... dat het liedje wat ik had geschreven... dat het, dat, dat mensen zou kunnen raken überhaupt. Ja. Ja. Omdat ik daarvoor alleen maar koppers had gespeeld. En uh, ik was toen net begonnen met schrijven eigenlijk. Ja. Wat vind je leuk aan het schrijven? Ik vind het heel erg leuk. Ik vind het leuk dat het zo eng is. Hoe bedoel je eng? Ja, dat, dat, dat je eigenlijk jezelf confronteert met je eigen brein. Ja. Dat vind ik... Dus dat klinkt misschien heel diep, maar dat, uh, dat vind ik best wel uh, Ik denk interessant. dat uh, als, er een, als hij nu zit te luisteren, een zandvoer te schrijven... Marco Termes precies weet wat jij bedoelt. Dus dat, uh, <laughs> dat, dat, zou, dat, zou, dat zou volgens mij de enige zijn die dat, die dat een beetje... Uh, nou, sterker nog, ik denk dat hij het ook wel begrijpt. Want hij heeft okay. een, uh, uh, gaat een gedichtbundel uitbrengen, puur Termes. En daar beschrijft hij in van uh, een bepaalde gevoelsperiode. Van uh, dat moment is hij begonnen. Yeah. Tot het laatste. En dan kan je ook zien hoe die zich in bepaald. Nou, dat is eigenlijk precies hetzelfde wat jij eigenlijk ook aan het doen bent. Okay, dan met, yeah. uh, met, uh, met, met, met muziek in dit, yeah. in dit geval. probeer je dat uh, Wil je dat ook eigenlijk uh, straks doen als je uh, plannen hebt om eventueel je materiaal uit te gaan brengen. Dat, dat, uh, dat je dat toch op die manier gaat doen. Yeah. Dat, je, dat je ook een soort... Uh, ja, een tijdsbeeld van jezelf uh, daarin uh, in, uh, in uh, kan verwerken. Is dat, is dat ook wel misschien een. Uh, ja, misschien ja. is het een idee. Ja, het... het is wel een goed idee. Ja, ja. Ik, ik, het ding is, ja. ik denk al heel. Ik zie eigenlijk al heel lang. Tegen die EP aan te hikken. Ja, ik zou het gewoon doen. Ja, maar iedereen om me heen inderdaad. Die brengt een EP uit. En dan denk ik, oh gaaf, oh gaaf. Ja. En dan zit ik die weer te promoten. En dan denk ik, oh dan wordt het nou eigenlijk niet eens tijd... dat jij een, RP, ja, een EP ja, maakt. Dan wordt het echt eigenlijk tijd ja, voor. Eigenlijk op basis wel. alleen al van dat nummer <laughs> wat jij vanavond hebt gespeeld. Maar ja, het ding is... Ja. Ik ben gewoon heel erg kritisch op mezelf. Ben ik altijd geweest... Ja, let, je wil de lat. Uh, ja. Je bent net een hoogspringster. Je wil elke keer twee centimeter hoger dan dat, dat de lat ligt. Ja, want dit nummer, dit nummer Holly, dat, dat, dat heb ik gewoon. Dat is een van mijn eerste nummers die ik ooit heb geschreven. En ik zou blijven spelen. Dat, uh, ik, uh, ik heb nu zoiets van. Uh, ja, misschien moet ik die eigenlijk wel uitbrengen. Dat is, één, dat, is, dat is één kant van het verhaal. Maar, ik denk, als, uh, maar je moet jezelf ook natuurlijk ook uh, blijven triggeren... door, uh, nou ja, uh, schrijven waar, ja. Uh, wat, jij, uh, wat, jij, wat jou boeit, uh, raakt en, en de moeder op. Dat, ja. dat heb je best wel in de vingers. Oh, denk, de... Als je alleen al zo'n liedje kan uh, neerzetten... en uh, dat maakt geen, geen bal uit of dat nou zo oud is. Nee, en het, en het is eigenlijk... Nou ja, het nummer is wel veranderd in de ja. loop der jaren eigenlijk. Want uh, ik heb het heel lang dus opzij geschoven. Omdat ja. ik dacht van, ja, An... Uh, dit is wel heel erg uh, depressief. Hij past in elke uh, tijdsbeeld. Ja, want ik heb wel eens gehad dat ik bijvoorbeeld bij een, in een kroeg aan het spelen was. En dan ja. dacht ik, nou, doe holly er even doorheen. En dan kreeg ik, we worden depressief hier. <laughs> er willen hier mensen voor de trein springen. En dan ja. moest ik uh, maar weer aan de koffers. <laughs> ja. Uh, maar die mensen die, die, die, die de koffers, uh, Dat kennen we allemaal wel Maar uh, het gaat hem, uh, voor ons gaat het om het eigen werk ja. En niet om de koffers. Dus nee, het is leuk dat het. je die koffers uh, hebt gespeeld Je hebt twee nummers van jezelf uh, vanavond gespeeld Maar ja. uh, het zou mooi zijn Inderdaad als, uh, als je dus uh, hè? Ja. Meer uh, eigen oh, nummers Oh ik uh, heb er meer ja. ja. Gaat doen ja, Misschien kom de volgende nog keer, dan kom ik kom kom, ze kom allemaal je, spelen Dan kom je nog een keer terug en dan ja. ga je ze lekker allemaal uh, lopen spelen Dat is spelen. goed dan, nee? uh, dan, ja, kijk, en dan uh, geef ik Marcus huiswerk mee. Want oh. ik vind gewoon dat we die holly dat niet, we <coughs> gewoon uh, nu gaan promoten hier uh, op deze zin. Ah. Lekker, uh, het is zomer. En als het uh, zomer is en het, uh, en het regent. Dan gaan we dat soort nummers vaak draaien. Yes. <laughs> nou, goed. Wat zei jij Marcus? Wat zei je? Terugkomend op, op, op haar opmerking. Jij moet afvragen waarom je dan zo lang in de trein zit te wachten. Ah, ik hè? Waar, waarom ik lang in de trein zit te wachten? Wat, wat, bedoel, je no, je... wat bedoel je daar nou mee? Wat bedoel je dan? Ik snap het niet, dus uh, leg, hem, leg hem eens uit. <laughs> Licht hem eens toe. Nee, goed, maakt niet uit. Durft hij niet? Nee, nee, nee, laat maar. Goed, uh, ik ga weer even wat. Uh, deze dame. Dat is een reden om Holly te schrijven, denk ik. Okay. Uh, want die is wel door in het Gielse uh, talentenjacht. <laughs> en jij leek ik niet. <laughs> Ze zat, zat even lekker in even. Nou ja. Dat is flauw. Dat is flauw. Maar goed, ik bedoel... <laughs> Ja, Jeetje, ja? Een betere brug. Kon ik niet. Kon ik, niet ja. ik, ga, ik ga even een zielig liedje schrijven. Nou, je in ik, ga, ik ga niet. Nou, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat is gemeen. Dat is gemeen. Dat is gemeen. <lacht> en, nee, Maar goed. Uh, zij is hier geweest. Uh, ik ik, uh, ik vind, uh, nee, dat, Hartstikke uh, gefeliciteerd hoor. Ja, Hide and seek, uh, Daar hebben we het over. En dat is van Gabbie Lieven. Uh, dat hebben ze nou ooit nog eens een keer gedaan met, uh, met iemand anders. Luister zelf. Side, you feel the heat, the sun burns on our cheeks, and when he leaves, I'll stay. You talk. No Dat uh, bracht de tijd op twaalf minuten voor tien. We gaan er ook uh, langzamerhand een beetje een einde aan uh, maken. Tenminste aan, uh, aan dit gedeelte van het programma. Arm uh, Blind heet het nummer daarvoor. Hide and Seek van uh, Gabby Lieve. Uh, ik zag uh, trouwens dat je ook op het uh, Westergasterras hebt uh, gestaan. Gisteren. Dat was gisteren ja. Ja. En dan gaat mij meteen de naam... Half-Heart van Holst uh, uh, rond zingen. Uh, Want Ro, hier. Ja. Ja, die is uh, hier geweest uh, met, uh, met Luc Nijman. Uh, onder de Rolux baby's. Oké. Ja. Dus ja, is een super aardige uh, man. Ja, ze is een, is een ga leuke gast. Is ja. Uh, ik heb alleen heb je, maar mailcontact contact met je, hem gehad. Nou, heb, je, heb je Amsterdam Songwriters Guild. Heb je daar wel eens aan ge gedacht? Volgens mij ben ik. Ja, dus daar via, via de Amsterdam Songwriters Guild ben ik uh, bij RO gekomen. Zo is het. Ja. Zo gaat dat. Hoe ja. gaan die dingen. Ja, ik denk dat uh, in Amsterdam uh, hebben ze daar wel wat van dat soort dingen. Ze houden uh, ja, open doe doen ze ook. Dus, ja, bij uh, Amsterdam. Amster ja, uh, volgens mij ook uh, uh, vlakbij het Leidseplein hebben ze een plek waar ze... Waterhole? Weet ik niet precies. Nou ja, Goed. in ieder geval. Ja. Ze hebben het. Ja. <laughs> uh, dus, uh, dus je bent uh, nog wel even... Uh, dan, uh, dan heb je best nog wel wat te doen, uh, denk ik. De komende ja. tijd. Ja, nou ja, ik heb dus uh, gewoon een aantal uh, optredens ingepland. Mm -hmm. 4 juni sta ik op Festival Cup in Alkmaar. Yeah. Bij Fellini, zo heet yeah. het, restaurant, in het bij het binnenpodium. Yeah. En daar speel ik ongeveer nou, een half uur met uh, eigen werk en een paar covers. Ja. Yeah. En uh, ja, daarna is het eigenlijk alweer een beetje tijd voor de vakantie. ja. Yeah. Dus uh, ja, dan ga ik op vakantie. En dan uh, ben ik er natuurlijk even niet. Maar daarna ga ik weer de uh, kaart door. Ja. Ik ben dan met Anouk uh, Slik aan het praten over een optreden... bij de Joopkerk in Haarlem. Dus uh, dat komt zo dat allemaal. Dat is een hele leuke locatie. Ja, super. Ja, ja. ja. Dat is zeker een leuke, leuke locatie. Leuke bierbrouwerij is het. Ja. <laughs> uh, en dan gaan we dus nu, want het is nu mei. Het is mei. Ja. Zullen we in november uh, nog een keertje terugkomen? Lijkt mij echt een superleuk idee. Heb je, dit, wij, uh, hebben, heb je ook een stok achter de... Zo van, dat, uh, dat ik dan een uh, EP'tje heb die je kan uh, draaien. Tenminste niet een EP, <laughs> maar dat je gewoon Single. weer twee, twee nieuwe nummers of zo ja. Hebt. Ja, oh, is dat ook wel wel, goed. Dat is wel een uh, goed idee, denk ik. Ja. Uh, dus, uh, dus dat is uh, denk ik even een deal die okay. we dan uh, kunnen gaan sluiten. en Dan uh, cool. kom je in november uh, terug met uh, alleen eigen materiaal. Helemaal leuk. Ja. En dan uh, gaan we weer verder praten. Yes, oké. Okay. Dankjewel voor je komst, Arne. Graag gedaan. Bedankt dat jullie me hier... Wilde ontvangen. Ja, het was, ik superleuk. Was iets gelijks? je. Yes. Okay. Um, dan iemand die bij ons uh, geweest is, Shanna Rouwedaal. Uh, zij heeft een, uh, ook een nieuwe single uitgebracht, en dat nummer dat heet uh, Growing Old. En dat was er. Janne, zoals ze voluit Janne Rauwendaal heet. Zij was degene die hier geweest is in 2014. En toen moest ze nog een finale spelen bij de Grote Prijs van Nederland. En dit is haar nieuwe single uiteindelijk geworden. En dat, dat nummer, dat, dat wordt al aardig opgepikt door de landelijke zenders. En Growing Old, dat is het nummer wat, wat je hebt kunnen, kunnen horen. Daarvoor hoorde je trouwens... Uh, Still Only Adam. Uh, met I'm Blind. Uh, is ook een EP die ze hebben uitgebracht. Uh, dat we, de EP heet Talk. Uh, en dat is... Nou ja, dat is, dat is alweer een, een tijdje uit. Um, en wat, uh, wat, ik, wat ik dan doe... Nou ja, we kunnen nog wel even gaan kijken... wat, uh, wat er nog in de agenda staat. 9 juni is een interessant uh, moment. Want dan krijgen wij uh, een band op bezoek. Uh, en dat is een buitenlandse band. En dan, dat is wel heel erg uh, komisch, dat je dus de naam ook van die band dus niet weet, maar die band uh, dat, uh, dat, die zullen we dus op 9 juni uh, hier uh, gaan krijgen. Uh, en dat was, is ook spannend voor ons, want dat uh, betekent dat we Nederlands, uh, dat we dan als, uh, de, de voertaal in het Engels moeten gaan doen. Is niet de eerste keer, het komt via uh, een uh, Volondamse kanaal komt dit, uh, komt dit uit. Dus uh, het is ook niet de eerste keer, want we hebben de Young Folk hebben we hier ook uh, gehad. En dat gebeurde vorig jaar, dat, dat die uh, geweest zijn. En dat uh, waren eerste uh, jongens die hun werk uh, lieten horen. Uh, een weekje later komt uh, Steelwave. Maar die gaan uh, toelichten wat, uh, wat zij hebben gemaakt uh, aan, uh, aan hun werk. Uh, ook een EP die ze hebben uitgebracht. Dus dat is uh, zo'n beetje in het kort uh, wat, uh, wat je allemaal nog uh, te wachten staat. Um, nou, uh, dan heb ik eigenlijk bijna alles uh, gezegd wat ik uh, moest zeggen. En dan is het ook uh, zaken dat we dan altijd in koers zeggen. Tot volgende week. week. Uh, dat hebben we dan ook weer uh, bij deze gewoon uh, weer heel netjes, uh, <laughs> netjes gedaan. Uh, zo wat uit de losse pols, jongens. Uh, Coming Home is uh, de laatste van Nexo Shape uit Hoofddorp. Uit de gemeente Halemermeer, waar ook uh, Anne vandaan uh, komt. En inderdaad, volgende week zijn we er weer. Dag.